10 uur Anoktheisen met het NOS-journaal. De Britse Raad van Moslims heeft de bloedige aanval... op de vermoedelijke militair in Zuid-Londen scherp veroordeeld... en barbaars genoemd. Volgens de Raad is een dergelijke geweldstaat in strijd met de islam. In Zuid-Londen werd vanmiddag een man door twee aanvallers... met messen op bloedige wijze vermoord. Volgens ooggetuigen riepen de mannen daarbij Allahu Akbar. Zowel premier Cameron als burgemeester Johnson van Londen... heeft gezegd dat alles wijst op een terreuraanslag. In Londen is de cobra groep in spoedzitting bijeengekomen. Die houdt zich bezig met de nationale veiligheid. De Zweedse hoofdaanklager wil de Nederlandse zakenman Victor Muller horen... in verband met een grote zaak die draait om het hinderen van de Belastingdienst in Zweden. Dat meldt de Zweedse krant Svenska Dagbladet. De Zweedse Belastingdienst zou ernstig zijn gehinderd... bij de controle van autofabrikant Saab in 2010 en 2011. Een belangrijk deel van die periode was Saab-eigendom van Spijker... onder leiding van Victor Muller. Muller zou 690.000 euro hebben gekregen voor zijn werk bij Saab. Het geld zou zijn overgemaakt aan een bedrijf van Muller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 Staatsbosbeheer mag 16 stukken natuurgebied in Overijssel verkopen. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag besloten. Stichting Das en Boom wilde de verkoop laten uitstellen... totdat duidelijk was welke beschermde planten en dieren er in het gebied leven. Maar dat vindt de rechter niet nodig. Vorige week hield Staatsbosbeheer een internetveiling. Er kon worden geboden op 34 hectare natuurgrond in het Overijsselse Daarle. De veiling bracht 516.000 euro op. Het weer, in de loop van de avond en nacht vanuit het westen opnieuw buien. Overdag af en toe zon, maar wel fris 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. De A67 Eindhoven richting Duisburg is dicht tussen Venlo en de Duitse grens. Dat komt er een ongeluk. Verkeer richting Duisburg kan beter omrijden via de zuidkant van Venlo over de A73 en de A74.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 ervaar zelf de kracht van een .com domein. ontdek de wet van Lexens advocaten en notarissen Ga naar lexens.com. ook logisch bij je hosting krachtige VPS hosting voor grote websites. Your de lijn met Robert Meder. Ja, de openingstune is wat veranderd. Dat hadden we al eerder medegedeeld, maar dat hij zo zou worden... was niet helemaal de bedoeling. Excuus voor het wat later begin. Goedenavond. Louis van Gaal maakt uh, vandaag zijn selectie bekend... voor de oefentrip van Oranje naar Azië. En, en passant zei hij ook nog dat de kans klein is... dat het Engels al volgend jaar wereldkampioen wordt. Dat denk ik niet. Dat zal, een dat, dat zal wel een verrassing uh, zijn, maar dat denk ik niet... En tennister Aranjka Rus drong vorig jaar door tot de vierde ronde van Roland Garros. Maar aan de vooravond van een uh, nieuwe aflevering heeft ze er weinig vertrouwen in dat er weer zo'n prestatie in zit. Ik had natuurlijk wat meer wedstrijden willen spelen voordat ik naar Parijs ging. Maar ja, dat is nu niet anders, dus ik moet het maar doen zoals het is. En met Marcella Misker kijken we vooruit naar Roland Garros. En we gaan kijken naar het vrouwenbasketbal. Want de bondscoach is hier, Meijnen van Veen. We gaan met hem praten over de toekomst van het vrouwenbasketbal. En we peilden de temperatuur op de Adelaarshorst in Deventer. Kijken Quincy Promesse en zijn teammaten van go Ahead Eagles uit... naar de wedstrijden tegen Volendam. Inzet is een plek in de Eredivisie. Ik ben er klaar voor, en mijn team ook. En we weten wat ons te wachten staat. En uh, het is aan ons de zaak om... Uh... Om te laten zien dat we in de Eredivisie horen. Tot 11 uur is het NOS Langs de Lijn. Eerst de bondscoach Louis van Gaal. Hij heeft vier debutanten opgenomen in de selectie van het Nederlands Elftal. Oranje speelt over twee weken in Azië twee oefenwedstrijden tegen Indonesië en China. Van Gaal heeft in zijn spelersgroep voor het eerst plaatsgemaakt... voor Lering Duarte, voor Miguel Nelon en Dwight Tiendalje... en ook Jens Toenstra En ook de Ajax-doelman Jasper Sillers is opgenomen in de selectie. Hij zat in 2011 ook al een keer bij Oranje, maar toen kwam hij niet in actie. Van Gaal stond vandaag jonge journalistjes te woord... in een zogenaamde kinderpersconferentie. Een van de vragen die hem werd gesteld... wordt Nederland volgend jaar weer wereldkampioen? Dat denk ik niet, dat zal... Of, uh, dat...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 Want de rennen zitten hier ook keer de Alpen voor één dag de rug toe vandaag. 17e etappe naar Vicenza. Het was uh, vlak, maar wel dat uh, verneinige klimmetje... waar we het gisteren al over hadden, Gio Lippens. Uh, Giovanni Visconti, die won. Hoe was die slotfase? Was die net zo hectisch als dat je gisteren voorspelde? Nee nee, nee, nee, nee. Ja, hij was wel hectisch, net zo hectisch als ik gisteren meldde. Nee, ik dacht even dat je vroeg of die net zo hectisch was... als die slotfase gisteren. Hè? Je weet wel met die ketting... die eraf ja, liep bij ja. Robert Ik Nou, zo hectisch was het niet. En laten we zeggen dat wij als Nederlanders... iets minder op het puntje van onze stoel zaten. Hoewel Wilco Kelderman het weer een aantal keren probeerde. En ook... Robert Geesink en Steven Kruiswijk gewoon in dat eerste peloton zaten... waar al die favorieten bij elkaar zaten na dat klimmetje. Maar het was eigenlijk een 1-2-3'tje voor de winnaar, voor Giovanni Visconti. Want hij reed weg in de beklimming van dat klimmetje van de vierde categorie. Dat klimmetje bleek trouwens ook inderdaad... waar we, we het gisteren al over hadden... gewoon te zwaar voor uh, de sprinter... voor Mark Cavendish. Die kon daar gewoon niet meer bij de favorieten blijven. Dus ja, die zat in de achtervolgende groep... op een minuut ongeveer van die eerste groep. Ja, en dan ben je gewoon kansloos. Ja. Uh, maar uh, Visconti, die ging er uh, van tussen... die pakte nog uh, wat restantjes uit... een kopgroep die we eigenlijk de hele wedstrijd hebben gehad... Uh, of we bijna 200 kilometer hebben gezien. En uh, ik moet eerlijk zeggen... dat hij het op een hele mooie manier afmaakte... En eerlijk gezegd had ik het niet verwacht dat hij het daar kon. Want als je toch kijkt, hè, een paar dagen geleden... toen haalde hij die stunt uit in de richting van de top van de Galibier. Daar won hij de etappe. In de sneeuw, uh, dan denk je zo iemand is toch aardig uitgepierd... voor de rest uh, van de Giro. Maar uh, Visconti deed het toch wel op een manier... die we wel weer een beetje van hem kennen. Omdat hij al drie keer Italiaans kampioen is geworden... op eenzelfde soort manier. Mm. Door zo'n punch, door zo'n demarrage. Maar uh, ja, het is wel knap hoe hij het afmaakte. En hij verstuurde zich nog bijna in de straten van Vicenza. Ging Bijna rechtdoor in de bocht, maar corrigeerde dat eigenlijk op een hele laconieke, rustige manier. En uh, ik moet eerlijk zeggen, chapeau voor, uh, voor die uh, Visconti. Want je moet je ook nog voorstellen, hij had al zes, zes keer meegedaan aan de Giro. Nooit in een etappe gewonnen en dit jaar zijn het er ineens twee. En dan te bedenken dat hij vorig jaar echt letterlijk in de lappenman zat, maar dan geestelijk. Dat hij last had van depressies, omdat hij het allemaal niet meer zag zitten. Uh, de, ja, dat presteren onder druk, uh, het, het, het kwam er niet uit wat hem betreft, wat de Giro betreft. En nou, in één keer is het ja, dubbele winst. Ja. Hoor je het me denken? <grijpteel> Geesink? <grijpteel> nee, nee, ik denk aan. Oh, uh, jij ach, hoort ja, oh Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja nee. nee, Enorme zware, ja, zware bergetappen achter de rug. En, en nu dit. Ja. Als er van niks aan de hand is en dan zijn verleden, dan denk ik daar toch andere dingen bij. Ik ga er geen stempel op zetten: van deze is goedgekeurd door de Nederlandse <laughs> Vereniging van Antidopingjagers. Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, want maar hij is geschorst uh, dat geweest, moet je he? eigenlijk inderdaad wel altijd bij dit soort prestaties doen. Aan de andere kant, ja, je kijkt er toch weer met open ogen naar. En je ziet toch weer ja, spectaculaire sport. Ja. ja, hij is drie maanden geschorst geweest, hè, omdat hij met die Ferrari uh, Tuurlijk. En, had gewerkt, en, ja. Dus wat dat betreft, ja, maar uh, die Luca, die, die hebben we ook weer voor. In zien rijden En uh, op het moment dat hij inderdaad met zijn achterwerk uit het zadel komt, ja dan komen de verhalen ook meteen wel los. Van ja, maar heeft hij inmiddels uh, genoeg geboet en uh, zijn we dat verhaal nou inmiddels helemaal vergeten? Ja, zo kun je inderdaad het hele rijtje, tenminste een belangrijk deel van het rijtje kun je wel aflopen inderdaad. Ja. Uh, gisteren zei je nou, het, het, het, qua Cavendish hangt het een beetje van dat heuveltje af of hij daar goed overeenkomt. Nou, we weten hoe nu het is afgelopen. Is hij er gewoon niet goed overeengekomen? Was hij gewoon niet goed genoeg? Zijn ah, de... uh, ja, uh, ploeg deed er alles aan. En uh, Kevin is zat uh, de eerste helft van het klimmetje zat hij gewoon keurig bij de eerste 30 van, uh, van het uh, peloton. Dus zat hij nog gewoon keurig erin. En in één keer zag je dat het over was. Je zag ook een beetje de, de, de, de wanhoop, de paniek in zijn ogen van Potverdorie, ik ga het niet redden. Ja, en op dat moment uh, is het echt gewoon klaar. Hij, hij parkeerde uh, letterlijk en heeft nog wel geprobeerd om met die groep terug te komen. Maar dat lukte niet. Het mooiste was trouwens dat uh, hij in dat geslagen peloton... En dan moet je denken... Dan praat je over plaats nummer 50, nummer 60. Het gaat echt helemaal nergens meer om. Maar hij kwam uh, zo'n beetje als een uh, ja, toch een rode leider. Want hij rijdt in die rode trui van het puntenklassement. Kwam die op kop van dat pelotonnetje rijdend in de richting van de streep. En net voor die streep piepte er nog een of ander Columbiaantje, piepte langs hem. Die drukt echt dat voorwiel nog even voorbij, Kevin, is. Nou, en hij ontplofte zo ongeveer. Daar kan hij zich nog wel heel erg kwaad om maken, terwijl het echt nergens meer om ging. Nee. Want punten voor het puntenklassement kon hij niet meer pakken. En daar moet hij zich trouwens wel zorgen om maken, want uh, was ook wel opvallend. Uh, Cadel Evans, die werd gewoon tiende... Uh, uiteindelijk in deze etappe. En die pakte weer zoveel punten dat hij nu vlak in de buurt van uh, Cavendish is gekomen. Ja, en als je dan weet wat er de komende dagen allemaal komt... dan zijn dat toch echt wel etappes waar, Cavendish, of waar uh, Evans uh, punten gaat verzamelen. Ja. Dus ik ben bang dat uh, Cavendish met die vier overwinningen die hij geboekt heeft... en misschien nog wel die laatste etappe naar Brescia op zondag dat hij die eraan toevoegt. Maar dat puntenklassement, ik weet het niet. Ja. nou, We gaan straks nog even naar die, die etappen van vrijdag kijken. Want dat is ook een hele bijzondere. Ook even ja. naar morgen. Eerst even het algemeen klassement. Uh, is er wat veranderd, met name wat de Nederlanders dan betreft... als we even kijken naar Geesink bijvoorbeeld? Nee, niks veranderd. Uh, althans niet tussen uh, de etappen van gisteren... echt de officiële uitslag van die etappen van gisteren... en de officiële uitslag van vandaag. Dat klinkt heel cryptisch, maar laten we gewoon even simpel zeggen... dat Robert Geesink afgelopen nacht ineens twee plaatsen is geklommen. Dan denk je, hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met dat pechgeval van gisteren. Uh, er was een protest ingediend door Blanco de ploeg van Geesink bij de jury. Uh, het feit dat hij toch tijd aan zijn broek had gekregen, 26 seconden, hè, door die afgelopen ketting. En uh, men heeft dat uh, bekeken en uiteindelijk heeft men vanochtend uh, laten weten dat uh, Geesink gewoon geen tijdverlies had gekregen. Dezelfde tijd kreeg als uh, de winnaar van gisteren. En dat betekent uh, dat hij ineens van plaats 12 naar plaats 10 uh, klom en ja, daarmee staat hij toch in die top 10 voor wat het was. Waard is laten we zeggen, van tevoren heeft hij gezegd: Ik ga voor een top 10-klassering. Maar we weten allemaal, zeker als je kijkt naar de eerste anderhalve week van deze Giro, dat er meer had ingezeten. Ja, dan nog even kort naar uh, morgen: een klimtijdrit. De vraag is dan of dat problemen voor Nimeli kan gaan opleveren en dat zijn roze trui misschien in gevaar komt. Uh, ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik denk dat Nibali uh, zowel uh, het, het, het klimmen als het tijdrijden op dit moment gewoon uh, goed in zijn lijf heeft. Nibali maakt gewoon een hele fitte indruk. En ik heb het idee dat hij zich uh, echt niet gek laat maken in die klimtijdrit. Aan de andere kant, ja, het is 20 kilometer. Uh, vervelend berg op. Uh, je komt weer boven de 1000 meter. Het is daar weer koud. Je weet nooit wat er allemaal gebeurt. Uh, er wordt zelfs aangeraden uh, voor renners van jongens, start nou maar vroeg. Want uh, degenen die later uh, gaan starten, die krijgen nog een uh, pak regen over zich heen. En uh, dus, dus ja, het worden wel weer slechte omstandigheden, want even terug naar vandaag. Vandaag was het in één keer mooi weer. En uh, ja, wat dat betreft verandert het weer in de Giro ja. ook regelmatig. Maar voor morgen en voor de dagen daarna wordt echt weer bar en boos weer verwacht. Ja, want we hebben gezien wat het met de Calibier deed. Uh, heel erg koud, sneeuw. En uh, dan moeten ze over de Gavia en over de Stelvio. Ja. Dat zijn twee, twee, twee passen uh, Ja, die zijn nog hoger dan de Calibier. Dus de vraag is dan, is er iets bekend over de uh, temperatuur, over, over de weersverwachting? Uh, gaat het wel door? Nee, ik heb net een fotootje gezien uh, van een of andere weersite. En uh, daar zag je uh, de Gavia. Nee, de Stelvio zag je daar. En uh, ja, daar zag je nog inderdaad gewoon dikke sneeuw op de weg. Sneeuwschuivers die daar bezig waren. Daar zag het er nog wel redelijk droog uit. Maar de voorspelling is dat het uh, vannacht uh, dat het gewoon min 14 wordt uh, daarboven op 2800 meter hoogte. Dus uh, ja, ga er maar even aan staan. Uh, dat, dat, dat zijn echt temperaturen. Daar kun je geen renner meer uh, over naar boven sturen. Nee. En de organisatie overweegt nu weer van wat gaan we doen. Uh, gaan we die twee bergen eruit halen? De slotklim willen ze dan wel weer uh, erin uh, uh, houden, maar de Gavia en de Stelvio eventueel eruit halen. Maar ja, daarmee uh, haal je toch de ziel uit die etappe. Want de Stelvio, hè, de hoogste pas in Italië die je kunt nemen met een, met een fiets. Ja, de Gavia legendarische pas. Ik denk meteen weer terug aan die uh, geweldige race waar uh, Erik Breukink uh, uiteindelijk uh, de etappe won. Maar waarbij die, uh, uh, he, Johan van der Velde, dat kunnen we ons ook allemaal nog wel herinneren, die toen afstapte en een slok drank nam. Ja, dat, dat zijn wel legendarische taferelen. En, en dat kun je wel verwachten op die klimmetjes. Dus het zou heel erg jammer zijn als die eruit gaan. En de dag daarna wordt het nog eens eventjes uh, dunnetjes overgedaan. Want dan komen ze aan op de de Trecci Medi-Lavaredo, dat ligt in de Dolomieten. Dat is een verschrikkelijk steile klim. Gaat ook verschrikkelijk de hoogte in. En daar kan ik me nog hele oude beelden van Eddy Merckx in een sneeuwstorm uh, uh, herinneren. Dus ja, we gaan, uh, we gaan uh, oude tijden herbeleven. Ja. Goed, nou, we gaan dat zien. Um, de Giro is nog niet beslist. Die conclusie kunnen we nu wel trekken. Dankjewel. Een beetje later weer. Dag jullie. Ja. en West Langs de Lijn met Robert Beden. Far from over van Frankie Stallone. 18 minuten over 10. Ja, far from over. Het is toch echt over. Zo lijkt het tenminste. Uh, de start van de ronde van Spanje in 2015. Ja, die hadden we graag in Nederland gehad. Maar de Foubelta, um, vier etappes zelfs in Nederland. Maar het gaat niet door. Fred Lubbers, uh, goedenavond. Bestuur, uh, bestuurslid van de stichting La Fuerta Holanda. Uh, hoe heeft u te horen gekregen dat het niet doorgaat? Eerst via een uh, e-mail via Jos Vazen. Die had uh, vanuit Spanje een sms-bericht ontvangen op het moment dat hij... Uh op terugreis was van een vakantie in Oostenrijk naar Nederland. En later uh, hebben we telefonisch contact gehad. Uh, heb ik telefonisch contact met Jos Vazen gehad. En Jos die heeft uh, vandaag contact gehad nog met de Spaanse organisatie. Jos oh, Vazen nou, well, is de, is de, de voorzitter, hè? Jos Vazen is de voorzitter, zeg je dat goed? Ja, Jos Vazen is de ja. directeur van de stichting La Vuelta Hollanda 2015. Ja. Dus de Nederlandse organisatie van La ja. Vuelta. Ja, dus u heeft, uh, u heeft ook een mail gekregen, dus. En uh, ja. wat stond er precies in? Nou, in de middel stond dat uh, de Vuelta-start in 2015 niet doorging, ondanks dat er in uh, 2009 een uh, geweldig feest is geweest en een zeer succesvolle start van de Vuelta in uh, Assen en later Emmen. Maar door de veranderende omstandigheden, vooral ook op het economisch gebied, is er uh, dit jaar van afgezien om uh, nu al uh, te zeggen van de Vuelta-start in 2015 in Nederland. Ja. Uh, maar kunnen ze in uw portemonnee kijken dan? Nou, dat kunnen ze deels wel. Alleen uh, de portemonnee die was goed gevuld. En uh, dat is niet de reden waarom uh, de zaak is uh, afgeket. Maar dat, u, dat, dat wordt u wel verteld. Dat is de omstandigheden in Spanje uh, medeoorzaak zijn geweest. Want er zijn natuurlijk altijd nog wel wat uh, zaken die vanuit Spanje ook geregeld moeten worden. Aha. Maar misschien ligt er ook wel iets anders dan uh, ten grondslag. Ja, maar dat wilt u vast weten, denk ik. Dat willen wij ook weten en uh, daar gaan we ook ons best voor doen. Het is zo dat uh, wij dit even laten betijen. En over een week of drie, vier zal Jos Vazen uh, nog een keer naar Madrid afreizen... om het uh, verhaal vanuit uh, de directie van de Vuelta mondeling te horen... en niet via e-mail of via een uh, telefoontje. Oh, dat had ik gelijk gedaan. Als ik u was, had ik gelijk gebeld. Wat doen ja, jullie nu, zeg? Nou... Wij zijn uh, heel erg uh, druk geweest om in contact te komen met de Spaanse organisatie. Dat is tijdens de Pinksteren niet gelukt. Dat is ook afgelopen dinsdag niet gelukt. En in de loop van dinsdagavond en vanochtend uh, is er uiteindelijk een bericht gekomen per e-mail. Ja. Ja, dat is dus, heel jammer dat het zo is. Maar goed, u gaat dus nog nou, verhaal halen. Dat klinkt zo uh, negatief, maar ja, u wil ja, in ieder geval we weten waarom zo, natuurlijk. We gaan inderdaad, uh, ja, zoals het heet, verhaal halen. We gaan kijken waar nu uh, de schoen wringt. En ja, uh, ja. daar willen we graag uh, ja, een uh, oordeel over hebben waarom dat nou, nu eigenlijk niet in 2015 naar uh, Nederland kan komen. Nou heeft de, de organisatie van de Tour heeft natuurlijk nu ook de organisatie van de rondes van Spanje in handen. Uh, en ik kan me zo voorstellen, Nederland uh, ook in de race voor een toerstart. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat misschien een beetje te veel wordt voor Nederland. Dat ze zeggen, nou, dan doen we dat niet, dan doen we de tour wel in Nederland. Dat zou inderdaad uh, kunnen. Aanwijzingen hebben we daar niet voor. Maar het ligt natuurlijk wel voor de hand dat de ASO de organisatie van de Tour de Frans... Die tot voor kort maar 60% van de aandelen van de Vuelta had, maar nu helemaal in bezit is van uh, de Vuelta-aandelen. Dat hij heeft gezegd: van uh, ja, we gaan uh, de ronde van, Spa van uh, Spanje binnen de eigen landgrenzen houden. Hm. En de ronde van Frankrijk, die moet mondialer worden, gezien ook onze sponsoring, uh, die wereldwijd uh, ja, grote uh, concerns uh, kent. Ja. Ja, ja. Heeft u kosten gemaakt? Wij hebben kosten gemaakt. Hoeveel is dat? Die kosten, uh, u moet rekenen op een paar maal uh, 10.000 euro. Dus we zitten rond de 40.000 euro. Ja. Maar die kosten kunnen worden uh, uh, betaald uit de fondsen die voor die tijd al waren gegeven... om het haalbaarheid uh, uit te zoeken. Ja. Dat haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Dat zouden we gaan presenteren komende maandag in Bolswarden. En Bolsward zou de stadplaats van de tweede etappe worden. Maar ja, die bijeenkomst is afgeblazen. Ja. Terwijl daar de Vuelta-organisatie het rapport in ontvang zou nemen. Ja, Blijft wel een raar verhaal, zo kort dag, zo kort, dag, zo kort ervoor. Ik ja, ja. kan me wel voorstellen dat u, dat u verhaal wilt gaan halen, dat, dat lijkt me wel. Maar goed, er stond geloof ik van de provincie Friesland 850.000 euro klaar voor het evenement. Wat gaat er ja. nu met dat geld gebeuren? Maar dat is dat over moet, nu. Dat moet u aan Friesland vragen, want dat is niet uh, al in de portemonnee van uh, de VW-organisatie. Ja. Nee, Friesland die zou uh, op het moment dat de zaken helemaal uh, naar Nederland komen, zou Friesland 850.000 euro gaan betalen. Alleen die uh, kunnen ze nu uh, elders gaan besteden. Ja. Nou ja, ja. goed. Uh, ik wens u heel veel succes in de zoektocht naar het uh, hoe en waarom. Uh, de, de, de ronde van Spanje in 2015 uh, niet in Nederland start. Uh, of niet in Niel Nederland de vier etappes heeft. Ik dank u vriendelijk voor uw commentaar. Fred Lubbers, bestuurslid van de stichting La Fuerta Hollanda. Goed, we gaan naar uh, Roland Garros. Want in uh, Parijs uh, gaat het beginnen. Marcel Mesker, goedenavond. Ja, goedenavond. Graag verhaal eigenlijk, vind je niet, als je het zo hoort. Van die ja. Iverwel. Ja, je kan er ook zo over ja. zeggen. Ik zit me gewoon te verbazen ja. hoe, hoe dat ja. dan gaat. Zo korte termijn dat je het in één keer af moet je voorstellen dat, uh, dat ze nu in één keer zeggen: Roland Garros gaat niet door. Uh, nee, nou ja, misschien kan Tiof kan nog wat zijn geld gebruiken daar. <lacht> ja, dat is waar. Um, vijf Nederlanders doen er mee. Roland Garros, Zeizling, Haasen, de bakker, Bertens en Rus. Um, Hoedekaloen had de zesde kunnen en misschien ook wel moeten. Zijn maar hij is uitgeschakeld in het kwalificatieternooi. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, tweede ronde. Dus hij won uh, een rondje. En. Ja, hij heeft de laatste maanden natuurlijk erg goed gespeeld. Een paar challengers gewonnen, goed gespeeld op uh, Greffel Zou kunnen, maar ja, hij had kennelijk uh, een, een jongen tegenover zich. stof. ik heb er nog nooit van gehoord. Nummer 204, dus ook niet echt een uh, topper. Maar ja, die had kennelijk zijn goede dag. En hij komt uit Oezbekistan, en dat is een land... daar komen plotseling allerlei goede tennissers vandaan. Dus uh, hij ging eraf. Ja, nou ja, jammer. Um, wat kunnen we van de andere Nederlanders verwachten? Dus we beginnen met Seisling uh, met Hazen en de Bakker. Ja, de mannen. Nou ja, mooi dat we in ieder geval drie jongens in de top 100 hebben. Dat ze alle drie straight in zijn. En dan is het ja een beetje bidden, hoop, smeken op een goede loting. Hè? Dat je niet meteen de eerste ronde Nadal treft, want dan ben je niet jarig. Maar ja, er doen er 128 mee. Dus eh, ja, kans op een redelijke eerste ronde, die eh, staat zeker. Ja, Seifling lijkt in vorm, hè? erg in vorm. Hij heeft toevallig vandaag net in Düsseldorf gewonnen van Philip Kolschrijber, nummer 18 van de wereld. Uh, een jongen die heel goed staat te spelen de laatste maanden. Dus um, ik denk dat dat een uitstekende voorbereiding is. Twee uh, goede wedstrijden gespeeld. Nu vrijdag nog de kwartfinale. Dus ja, kan niet beter om die wedstrijden te halen. Ja, hazen, tweede ronde. Nies tegen de Maritime uh, Isner. is Ook gewonnen. Ook goed. 7-5 derde set. Nummer 21 van de wereld. Dus ja, het aardige is, die jongens die, die zitten elkaar nu een beetje te be concurreren. Hè? Want ze staan 68, staat Zijsling. Uh, Hazen 69. Uh, oh. Ja, de, de een speelt dan goed en een ander wat minder. En dan is het Hazen weer die, uh, die scoort. Dus je ziet zo'n sneeuwbaleffect hoe belangrijk dat is. dat ze met elkaar uh, optrekken. en dat ze met elkaar toernooien spelen. En uh, ja, dat succes dus uh, zo afdwingen. Dat ja, is, is hartstikke is, is dat, leuk. Is dat een ding onderling? Nou, niet eens onderling, maar gewoon voor het Nederlands tennis. Is, weet je, als je maar in je eentje bent, zoals Hazen dat lang is geweest, is die druk heel zwaar. Hè? Van de media, van de fans. Iedereen kijkt naar hem. Ja. Hè, uh, hij heeft ook vorig jaar een periode gehad dat hij een paar keer eerste rondes verloor. En eens heb je Seisling die dit jaar heel goed doet. Ja. is een beetje druk weg van Hazen. En dat is gewoon goed voor een tennisser. Ja. Uh, bij de vrouw is uh, Kiki Bettens op dit moment de beste Nederlandse. Hoe is dat in te schatten? Ja, Kiki is natuurlijk pas 21 jaar, tweede jaar als prof bezig... en het is ontzettend hard gegaan, vorig jaar al een toernooi gewonnen... Um, doet het gewoon heel erg goed... En daar zit ook nog veel meer in het vat, want ja, als je 21 jaar bent en, en, en uh, je wint al heel veel wedstrijden, dan moet dat nog beter kunnen. En zeker ook als je naar haar techniek kijkt. En, ja. en, en toevallig las ik een quote van haar coach vandaag dat ja, de service en de forehand die kunnen nog een stuk beter. De techniek rammelt soms aan alle kanten. Dus als dat wat beter gaat, ja, wie weet wat er dan nog in zit. staat nu 56. Dus uh, ja, je moet hopen op een goede loting en dan 1 uh, twee rondjes. Hè. Da daar gaan we een beetje uit dus van de was het niet Nederlanders. Vorig jaar dat ze de debuut maakten in Parijs, dat ze Juist. één ronde... een kwalificatieronde... Ja, vorig ze jaar maakte ze haar ja. debuut en uh, verloor op het nippertje. Uh, maar wimmelt een mond zo'n rondje. En uh, nou, het, het doet het gewoon heel erg goed. Goed voor de ervaring, ja. Uh, de belangen zijn het grootst voor Orange Rust natuurlijk. Vorig jaar haalden ze de vierde ronde in Parijs. Uh, maar dit jaar uh, uh, heeft ze één uh, wedstrijd gewonnen. En niet eens op het hoogste niveau. Rus maakt zich daarom wel een beetje zorgen. Nee, ja, ik heb natuurlijk liever dat ik uh, veel meer wedstrijden heb gewonnen dit jaar. Dat ik anders naar Parijs ga. Maar ja, ik kan ik nu ook niet zoveel doen. En uh, ik blijf gewoon elke dag hard trainen. En dan... Uh, Hoop ik dat het vanzelf weer komt. De service van Rus was vorig jaar nog een gevaarlijk wapen. Maar dit jaar loopt hij niet. Rus weet wel hoe dat komt. Nou ja, mijn service was altijd niet echt constant. Als was altijd met periodes ging het goed. Nou, nu heb ik een periode dat het een stuk minder gaat. Maar uh, ja, ik, hoop dat het, ik ben hard aan het werk. Dus ik hoop dat het snel ook weer goed gaat. Ja, ze, ze, ze klinkt niet echt uh, optimistisch op een of andere manier. Nee, maar weet je, het, het, ze zit gewoon echt in een hele dip, in een negatieve spiraal. Dit jaar twaalf toernooien gespeeld, elf keer in die eerste ronde. Dus ja, dan maakt het op een gegeven moment niet meer uit wie je tegenover je hebt. Of het nou nummer één van de wereld is, nummer 100 of nummer 500. Je, je wint die wedstrijd je, niet. Je speelt tegen jezelf. Je echt. speelt tegen jezelf ja. en je bent uh, al je vertrouwen kwijt. En dat is het uh, probleem nu met Rus. En ja, daar moet je een keer doorheen zien te prikken, maar... Ja, het wordt nu wel uh, echt heel penibel met ja, zoveel punten... die op het spel staan van vorig jaar vierde de ronde. Ja, dat gaat ze nu natuurlijk echt niet halen. Nee. Uh, maar ik denk dat ze dat al ingecalculeerd heeft. Dat, dat hoor je ook al een beetje aan haar stemmen. Uh, het gaat gewoon iets. Ze heeft al ingecalculeerd. Ik ga zakken op die ranglijst. Het komt alweer een keer. En uh, nou ja, ze moet gewoon weer wedstrijden zien te winnen. Ja, wordt ze wel begeleid? Ja, ze heeft weer hulp gezocht bij Hugo Ecker, de oude bondscoach... die jaren met haar heeft gewerkt en, en samen met haar ook succes heeft gehad. Um, ze is een beetje ja, met andere coaches gaan werken... maar niet prettig voor haar geweest, geen succes. Dus ze is nu weer een beetje teruggekrabbeld, juist omdat het ook zo slecht ging. Mm. En hij werkt voorlopig de komende maanden met haar. Het zal af en toe ook wel een beetje part-time zijn... Uh, en en ja, hij moet helpen weer uh, de basis weer terug te vinden. Maar ja. Ja, het is een moeilijk verhaal momenteel. Ja. Ze heeft daar zelf ook uh, enorm de hand in. Het wordt een enorme strijd uh, Voor de... Laten we hopen dat het snel uh, de goede kant op gaat. En verder het mannen um, Het lijkt een duel Nadal-Djokovic te worden, hè, als je het zo ziet... Er moet een hele grote verrassing uitrollen. Denk je niet dat, dat, dat het die kant op gaat? Ja, absoluut. Daar, die twee jongens, ja, de, daar gaat het om. En uh, Nadal natuurlijk de grote uh, favoriet. Uh, je zou zeggen van niet, want hij is er zeven maanden uit geweest. Maar ja, de manier waarop hij weer teruggekomen is, ja. is onvoorstelbaar. Hè? Acht finales, uh, zes keer uh, finale gewonnen... Uh, onkloppbaar eigenlijk. Dus ja, dan op zijn eigen turf, hè, zijn eigen grond op Roland Garros. Wie moet hem verslaan? Djokovic heeft gezegd, Roland Garros is mijn doel. Het enige Grand Slam toernooi wat ik nog niet heb gewonnen. Dus als Djokovic echt ergens zin in heeft, dan moet je oppassen. Dus uh, die twee zijn veruit uh, de favorieten. Ja. Alleen het punt is, ze kunnen in de halve finale al tegen elkaar komen. Want Nadal is nu maar nummer vier van de wereld. Dus één staat bovenin, nummer twee onderin, 3-4, ja, dat wordt gelood. Dus ja. je zou zomaar een halve finale Djokovic-Nadal kunnen krijgen. Ja. ja, en dan hebben we Federer natuurlijk nog. Ik ben wel benieuwd hoe hij herstelt van die tik die hij heeft gekregen. He, van die ja. finale, wat was het, 6-1, 6-3? Dik en kansloos <lacht> van verloren Nadal. van Nadal. En ja, ik hoor het uh, Tony Nadal nog zeggen, de coach van uh, een oom van, uh, van Rafael. Die zei, ja, Federer behoort niet tot de favorieten. Hij heeft natuurlijk niet voor niks zeven weken vrijgenomen. En ja, op dat niveau kan je je dat, zelfs een Federer, toch niet permitteren... om dan Roland Garros in te gaan en dan te denken dat je dat even wint. Want het is wel zijn minste ondergrond. Ik denk dat Federer naar Wimbledon toe werkt. Daar wil hij nog vlammen. En daar is hij natuurlijk ook gevaarlijker. Wie gaat er winnen bij de vrouwen? Ja, Serena Williams is natuurlijk huizenhoogfavoriet. Uh, sinds zij vorig jaar in Parijs de eerste ronde verloor... na acht matchpoints te hebben verspeeld. Toen is ze gaan werken met die Franse coach Patrick Mouratoglou. Daarna heeft ze bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. Wimbledon, Olympische Spelen, US Open, eindejaars. Uh, nu ook weer in de voorbereiding uh, zelfs het uh, gemalen zijn. het oranje greffel, niet haar favoriete ondergrond. Uh, ze wint alles. Azarenka heeft ze er ook van afgeblazen in de finale van... Uh, Rome, Madrid heeft ze Sharapova eraf geblazen. Dat zijn dan haar twee naaste concurrenten. Dus ja, Serena Williams. Ik zou niet weten wie haar moet verslaan. Of het moet Sharapova of een Azarenka zijn. Of misschien een verrassing, maar nee, Serena Williams. Ik wens je een mooi toernooi toe. Wanneer ga je weg? Zaterdag. Zaterdag. Mooi. Veel plezier ook. Dank je. This time they should worry But these problems aside I think I taught you well That we won't run And we won't run And we won't run And in the winter night sky Ships are sailing Looking down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 King and Lionheart, Monsters and Men, vijf over half elf is het. We gaan het over basketbal hebben. Uh, uh, Meinert van Venus, de bondscoach. Dat is Mr. Basketbal, mag ik het zo zeggen? Voor het vrouwenbasketbal wel, ja. Ja, toch wel, toch? Hoe, ja. lang, al, hoe lang al in het basketbal? Een uh, jaartje of 35, 40 aan het coachen. Waarom, waarom zo lang? Wat is er zo leuk aan? Uh, ik vind mensen beter of speelsters beter maken vind ik hartstikke leuk. Uh, ze zien vanaf jeugdspelsters doorgaan naar international. Dat uh, geeft me behoorlijk wat voldoening. Wat is er nou in het basketbal onder uw leiding allemaal gebeurd? Wat, wat, waarvan u zegt van nou oh, dat is toch wel een beetje mijn ding. Daar ben ik wel trots op. Nou allereerst uh, bij mijn club in Den Helder, waar we vanaf uh, het laagste niveau uh, naar 15 kampioenschappen van Nederland zijn gegaan. En na het eerste landskampioenschap ben ik gevraagd als bondscoach. En daar hebben we op een gegeven moment ook wel een lijn neer kunnen zetten... met de andere coaches, een bepaalde strategie. Hoe gaan we spelen, hoe gaan we met elkaar om? Wat verwachten we van de speelsters? Mm -hmm. En dat begint nu wel zijn vruchten af te werken, werpen. En voornamelijk bij de jeugdploegen zien we dat. U heeft, als ik me goed herinner, ooit een klein uitstapje naar de mannen gemaakt ook, hè? Ja, ik ben uh, een jaar of twee, drie bij de mannen geweest, rond 95. En toen gillend weer naar de vrouwen terug. Ik ben ontslagen bij de mannen... <laughs> Ja. Dus na, we werden in 95 kampioen van Nederland en een paar maanden later ben ik ontslagen. Dus het is niet gillend terug naar een vrouwen, maar wel met, uh, ja, ik, wil dat ik coach liever vrouwen als mannen. Ja, dat dacht ik al. Want anders houdt het zo lang niet vol, denk ik. Wat is, wat is er dan leuker aan het coachen van, uh, van vrouwen dan mannen? Ik vind dat zij uh, meer een coach hebben en ook meer voor, voor een coach spelen dan mannen. Uh, als vrouwen wat fout doen, kijken ze naar zichzelf. Als mannen wat fout doen, is het altijd een ander. Okay. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. We hebben ook wel eens met andere coaches onder tafel gezeten. En het is, uh, onze conclusie was: als de sfeer goed is bij de vrouwen, dan komen de successen. En bij de man is het: als de successen er zijn, komt er wel sfeer. <lacht> en dat vind ik wel een, een typerend ja. iets. Ja, ja. Um, uh, vandaag uh, heeft de Nederlandse basketbalbond bekendgemaakt... Uh, dat er een talentenprogramma komt voor het uh, vrouwenbasketbal. Ook, nou, het is er al, maar dat, dat, uh, dat er meer geld wordt ingepompt... voor de, de, komende, de komende vier jaar. Het is een programma uh, in samenwerking met het Centrum voor Topsport en Onderwijs... in Amsterdam. Het loopt al vanaf 2009, geloof ik. Wat voor programma is dat? Uh, we hebben da vanaf in 2009 zijn we begonnen met, uh, met speelsters die er zin in hadden en een oproep gedaan van wie wil er uh, 20 uur in de week gaan trainen... en eigenlijk niet zo erg naar kwaliteit gekeken... maar meer naar gewoon wie wilde meedoen. En dat programma is nu uitgebouwd en uh, erkend en erkend door het NOC-NSF... dat we succesvol zijn. En momenteel bestaat het alleen maar uit jeugdinternationals. Ja, dat is een groot compliment dus eigenlijk, want het is een groot succes. Ja, Remy de Wit is uh, de grondlegger als coach daar geweest van dat programma. En de laatste twee jaar zit ik er nu ook bij als uh, fulltime coach... En het, is, uh, ja, het blijkt dat het zijn vruchten afwerpt. We zijn met de jeugdploegen bij 120 en onder 18, nu vierde van Europa. Op het WK werden we achtste. En verliezen we, als we de, met één punt verschil van Canada... want anders zit je bij de eerste vier. Dus het blijkt dat uh, onze jeugd doet het momenteel goed. Hm. Dus het NRC-NSF heeft dat uh, beloond... met toch een, uh, een steun en een subsidie voor de komende vier jaar. Om hoeveel geld gaat het dan? We hebben 250.000 euro per jaar gekregen. En wat moet er dan daaruit betaald worden? Dan moet het CTO-programma uitbetaald worden. En dat zijn dus Dus de scholieren, de mensen die zich melden, die moeten begeleid worden... en die krijgen basketballes, moet ik maar zo zeggen. Nee, niemand meldt zich. Dat zei u, dat als je zin hebt, dan mag je melden. In het begin was dat zo, de eerste maar nu is het afgelopen. Nu zijn we zover dat we zelf kunnen gaan zeggen... wij nodigen de jeugdselecties uit de onder 16 en onder 15 meiden... daar willen we mee verder werken... En uit dat programma moeten in ieder geval de coaches ook betaald worden. En de speelsters die in ons programma meedraaien... moeten ook nog 500 euro in de maand zelf betalen. Oh, dat is topsport in Nederland uh, uh, deze dagen. Als we dat uh, niet doen, dan uh, redden we het niet. Dan moeten die, die, die meiden die, die daaraan meedoen wel heel erg graag willen. Ja, en hun ouders moeten graag willen. En iedereen moet dat er heel erg voor over hebben. En dan loop je nog het risico in topsport dat het na een jaar of twee... dat wij zeggen van je bent nou niet goed genoeg, zoek het verder maar uit. Ja, zo hard is het ook wel. Ja, maar ja, zo werkt het uh, in de topsport of zo. Ja, maar ik vind het wel mooi om te zien dat dat in het begin dus niet zo was. Toen het, toen het traject begon was het van nou iedereen kan binnenkomen... of je nou talent hebt of niet. Als je maar, als je maar zin hebt om te basketballen hè, en je, je bent gedreven... dan mag je binnenkomen. Ja, en nu ben je gedreven en je hebt zin om te basketballen... en dan ben je niet goed genoeg dan kan je gaan. Ja, dus onze lat wordt er ieder jaar weer hoger gelegd, gelukkig. Want dat is de enige manier om beter te worden. Nou, zei u jaren geleden dat u ging voor, uh, voor Rio? Ja. Nou... Nou, nog twee jaar hebben we de tijd ervoor om erheen te gaan. Ja, u zet nu een hele mooie lach op, maar ja. u ziet dat niet gebeuren, denk ik of wel? Nou, we hadden Rio uh, in de planning hadden we dan uh, dit jaar aan het EK mee moeten doen. Dat hebben we vorig jaar niet gehaald. Dus het wordt nu heel moeilijk, we kunnen nog ons plaatsen voor het EK van 2015. Dan gaan de eerste vijf ploegen van naar de Olympische Spelen. Maar je moet reëel zijn, uh, die kans is niet groot. De kans in 2020, wanneer de huidige jeugdselecties... die derde en vierde van Europa zijn, uh, senioren zijn... dan is de kans veel groter. Wat is het verschil tussen die jeugdselectie van nu... en uh, de, de wat oudere, tussen aanleidingstekens generatie? Zit daar verschil in? Ja, die meiden, de, de, zeg maar de echte senioren die ik nu heb... die hebben in hun jeugdprogramma's altijd in de B-divisie gespeeld. Dus die mochten tegen IJsland, Noorwegen en Denemarken... De mindere goden. Ja, en de spelers die we nu in de selectie hebben... die spelen tegen Spanje, Rusland, Turkije. Dus de top van Europa, Frankrijk. En daar winnen ze ook wedstrijden van. Dus dat, uh, Wij spelen vol over twee weken in Spanje tegen Spanje. En het merendeel van mijn selectie kijkt er enorm tegenop. Tegen die Spanjaarden. Dat is de oude generatie. Dat is de oude generatie. Die hebben dat, dat, dat is fantastisch dat ze daar tegen mogen spelen. En de anderen, als wij straks over een jaar of vier tegen Spanje zeggen, zeggen... hé, daar hebben we toen van gewonnen en we hebben van haar een keer gewonnen. Dus dan komt het kom je er een heel andere instelling in. Is dat niet nu al bij te sturen, ook bij die oudere generatie? Nou, we, we merken wel uh, dat we er dichtbij zitten. We hebben bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden winnen we van Kroatië... en Kroatië gaat naar de Olympische Spelen. In, uh, vorig jaar in de voorbereiding verliezen we in Italië... met één punt verschil van Italië. Italië gaat nu naar het EK. Dus je bent er zo vreselijk dichtbij... Ja, het, we moeten een keer die stap maken met die senioren. Een keer die, die goede ploegen verslaan. Ja. En, die, en, en die stap kan je dus maken met de nieuwe generatie. Daar bent u echt van, van overtuigd. Ja, dat ik idee... Ik wil, ik de... wil de, de, wat oude, de oude generatie, daar moeten een aantal spelers van blijven spelen. We, we zitten nu nog steeds met een veel te jonge ploeg. Dan moet er moet een verdeling komen. En het nadeel van in Nederland spelen is... wij hebben geen uh, professionele competitie. En in, in al die andere landen wel. Dus onze spelers die in het buitenland spelen... die gaan wat langer doorspelen. Maar die in Nederland blijven spelen, die stoppen er veel te snel mee. Heb ik het goed begrepen dat u als nationaal team... in de vaderlandse basketbalcompetitie uh, wil gaan spelen? Nee, we spelen met het CTO-ploeg. Dus die, die jonge meiden, die zijn allemaal nog jeugdspelers. Daar spelen we mee in de eredivisie. Kijk aan, om, om, om gewoon goede tegenstanders te krijgen... en, uh, en ervaring op te doen. Ja. Het deed mij een beetje denken namelijk aan wat er in het verleden is gebeurd... met volleyballen. Daar hebben ze dat ook gedaan. De nationale volleybalploeg heeft toen in, het gewoon in, de, in de competitie meegedraaid... Waarbij natuurlijk de beste speelsters in één keer bij de clubs uh, verdwenen. Uh, ik kan me voorstellen dat de clubs daar niet blij van worden. Ik weet niet, is dat nu bij jullie in het basketbal ook zo? Ja, de clubs zijn niet blij met het CTO. Nee. De clubs uh, hebben het idee dat het CTO al de talenten bij ze weghaalt. En ik denk dat het niet zo is, maar... Ja, dit, dat idee leeft er wel. Dus er zijn een aantal clubs die hebben eigenlijk helemaal geen zin... om tegen het CTO te spelen. Ja, maar dat is toch zo? Als u die talenten niet bij de clubs weg zou halen... dan was u niet goed bezig, want dan lopen de talenten uh, bij de clubs. Ja, wij, wij, kunnen halen, zijn... wij halen meisjes uh, naar het CTO toe van 15 en 16 jaar... en die spelen op dat moment nog niet in de Eredivisie. Oh, okay. Dus we halen ze in onze beleving niet bij die clubs weg. Dus de Eredivisie-teams worden niet verzwakt? Dat bedoelen ik eigenlijk te zeggen? Ja. Ja. alleen die moeten gewoon zelf uh, beter hun best doen en zo. Is het dan zo dat de eerdere divisieclubs gewoon nog even aan het idee moeten wennen, misschien? Ja, ik denk dat ze het even. Uh, de eerste twee jaar of zo. Uh, waar gingen er alleen maar spelers het CTO in? Dit jaar komen er vier spelers uit het CTO terug in de Nederlandse competitie. Er spelen er nu al zes vanuit het CTO in de Nederlandse competitie. Dus wat je, je krijgt nu een, een bepaalde cyclus. Uh, spelers van onderaf komen erin en van bovenaf gaan ze de competitie in. Ja, het doet een beetje denken aan het voetbal in de Jubilee League, waar ze nu van plan zijn om uh, jong Ajax, jong Feyenoord, jong PSV... misschien in de Jubilee League te laten spelen. Daar doet het een klein beetje aan denken. Ja, als die het niveau ontgroeid zijn van hun eigen jeugdcompetitie... zou het goed voor ze zijn om een stapje hoger te zijn. Ja. En dat doen wij ook... Uh, die, die spelers van het CTO hebben in de jeugdcompetities niks te zoeken. Die, zijn, die hebben dit jaar ook de play-offs gehaald. En dat zijn meiden van 16, 17 jaar. Dus die zijn al goed genoeg om bij de eerste vier van Nederland in ieder geval te horen. Als ik u zo hoor, dan, dan, dan ziet het er ontzettend zonnig uit... wat betreft het vrouwenbasketbal in Nederland. Ik zie het er in ieder geval wel zonnig in. Ik, ik vind dat we goed bezig zijn. We zijn uh, een aardig kader aan het opbouwen. Want dat is, ik vind dat eigenlijk de, de basis om, uh, om de spelers te ontwikkelen. Als je geen goed kader hebt, dan uh, wordt het niks. Hoe lang gaat uw missie nog door? Uh, nou, niet zeggen, ik, ik heb nog een contract tot zoveel. Nee. Want je hebt vast iets ik heb een doel in uw hoofd. Mijn doel is. Uh, nou, laat mij maar een keer de Olympische Spelen met die ploeg halen. En als het dan niet Rio is, dan moet het maar 2020 worden. Ja, wat, wat mij betreft mag dat best. Ik ja. heb er in ieder geval nog hartstikke veel zin in. En uh, ik merk niet dat ik verzadigd ben of er uh, geen zin meer in heb. Nee, nee. Nou, op naar 2020 dan. Uh, dat gaan we doen. Ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd of we, of we elkaar dan uh, wellicht... Uh, ik weet niet waar het gehouden wordt, de Olympische Spelen. moeten moet bekend gemaakt worden, dus dan spreken we elkaar daar wellicht. Oké. Okay. Dank u wel voor uw komst. Heel veel uh, succes met, uh, met uh, de basketbalvrouwen. Mooi. Meijner uh, van Veen van uh, de basketbalvrouw, de bondscoach. We gaan uh, naar het zeilen. Lekker weer om te zeilen ook. In ieder geval veel wind. En net als vorige jaren in deze periode is medemblik. Het decor voor de Delta Lloyd Regatta. De belangrijkste zeilwedstrijd in ons land uh, heeft uh, in dit pre-Olympisch jaar... wel wat wijzigingen ondergaan. Floris van Horen die ging kijken wat er allemaal veranderd is... en wat de zeilers daarvan vinden. Zo op het eerste gezicht is er weinig veranderd hier aan het IJsselmeer... Het is nog steeds dezelfde locatie. De organisatie is hetzelfde gebleven. Blauwe baan. Startschip. En het zijn ook dezelfde zeilers. Toch is niet al het wijd ouder gebleven. Zo is het niet langer een wereldbekerwedstrijd... maar maakt de delta Lloyd Ricatta deel uit van het Eurosaf-circuit. Arjen Rajusse, voorzitter van de organisatie. Nou, wat er echt veranderd is, is dat wij een goed een circuit zelf zouden willen in Europa... waar je op korte afstanden een goed georganiseerd circuit als zeilen kan, kan aflopen. Dat is het belangrijkste wat er veranderd is. Dus in korte tijd kan je vijf goede evenementen bezoeken. De champions in de Sonar Class zijn ook present op de Delta Lloyd Regatta. Er is nog een verandering. Het format, de opzet van de race. In dit pre-Olympisch jaar wordt een beetje uitgezocht wat nou de ideale vorm is van een zeilwedstrijd. De zeilers nou, die vinden het eigenlijk wel prima. Bijvoorbeeld Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen. Nou, ik vind het heel erg goed dat ze aan het experimenteren zijn met de verschillende manieren waarop we kunnen racen. Ik denk dat uh, ja, er kan nagekeken worden en er kan een hoop aan veranderd worden. Um, of het for better or worse is, dat weten we nog niet. Maar daardoor moeten ze worden uitgetest. Maar op de manier zoals dat nu gaat, uh, gaat dat dan goed, het experimenteren? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, je kan het, je kan het gaan proberen bij je lokale club met, uh, met, uh, met de drie personen. Maar dat werkt niet. Je moet iedereen hun mening hebben... En... Hoe kan je een betere mening krijgen van iedereen als je ze lekker even port? Hoe ontstaat zo'n nieuw format? Hoe pak je dat aan? Nou, dat begon al eigenlijk twee jaar geleden. Dat we met een aantal uh, circuits bij elkaar zijn gekomen. Om te gaan kijken, jongens, hoe kunnen we daar uh, zorgen dat we wat meer aan de eigen tijd, uh, eisen gaan kunnen voldoen. Dus we zijn met elkaar gekomen, hebben heel veel overlegd. Bij ons bijvoorbeeld zit Marceline De Koning ook in de organisatiecommissie. Die vertegenwoordigt ook de ICEF-atletencommissie. Daar zit ze nog steeds in. We hebben Rob Franken, die zit in het icef bestuur Die hebben we allemaal om ons heen verzameld, maar ook gesproken. Onder andere met Dorian van Rijsselbergen. En nog een aantal. En gewoon zeggen, jongens, wat vinden jullie? Hoe komen we tot een format komen? Wat zo breed mogelijk zou kunnen worden gedragen. In het na-olympisch jaar heb je de mogelijkheid om dat ook te doen. En aan het eind van dit jaar wordt er een nieuw format vastgesteld. Dat ook het format voor de Olympische Spelen zal zijn. En dit is ook een jaar, en dat vinden de zeilers ook... waarin je dingen kan proberen en dus op een andere manier... Zou kunnen gaan zeilen. tanken kan tot uur. Hier in Medeblik bestaat de wedstrijd uit drie delen: de kwalificatieseries, de final en de medal race. Die even zwaar telt als al die voorgaande wedstrijden bij elkaar. Maar is dat eerlijk genoeg? Je kan een hele week goed varen. Ik bedoel, ik heb nu vier eentjes gevaren vandaag. En dan uh, ja, maakt dat niks uit. Want... Ik krijg dan de eerste plek, maar die kan je ook weer aftrekken. Dan ben je wel een volle dag bezig. Ja, en, en dat is het vooral. Je bent gewoon twee dagen volle bak bezig. Veel races aan het varen. En die tellen maar voor, een, uh, ja, voor minder dan een kwart. Het zou fijn zijn als je, als je dan al die races zo weinig laat tellen... dat je er dan niet zoveel zou doen. Het grote punt is in Zeilen natuurlijk... Als wij Usain Bolt in die finales zien starten en hij komt als eerste over de streep, dan heeft hij gewonnen. In zeilen heb je een final, maar dat betekent niet dat de eerste die, uh, die over de finish komt, dat hij ook gewonnen heeft. Dat is wel een andere manier van denken. En of dat heel eerlijk is, kun je eindelijk over eens praten. Eén ding wat wij in ieder geval doen is hier dat we na nou, alle tijd dat iemand gezeild heeft, tellen we bij elkaar op. We noemen dat de Tour de France methode. We zullen aan het eind van het evenement ook bekendbaar maken wie de snelste zeilen was. Dan heb je de Tour de France methode. Ja, dat was Rahussen, voorzitter van de organisatie. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen die handhaafde zich aan kop van het klassement. Na zijn vier zegers op dinsdag volgde een tweede, elfde en een derde plaats. En daarmee verzekerde hij zich net als de talentvolle Keran Badloo Die negende staat aan zeven races van het vervolg in de hoofdvloot. Windsurfer, uh, windsurfster Lilian de Geus heeft eveneens een podiumplaats in handen. Ze klom van de vijfde naar de derde plaats in het klassement. En dan Marit Bouwmeester, die plaatst zich ook voor de volgende ronde. De nummer twee van de Olympische Spelen in Londen... bezet in de laser Radiaal de derde plaats na vijf races. En Pieter-Jan Posma staat in de Olympische finklassen na zes races op de derde plaats. Bent u helemaal bij. En dan koorts op de Adelaarshorst. Die koorts begint behoorlijk te stijgen. Ahead Eagles ontvangt daar morgen FC Volendam. Het is deel 1 van een uh, tweeluik dat de Eagles voor het eerst... sinds 1996 terug moet brengen in de eredivisie. Eagles kan een uh, wraakzuchtige tegenstander verwachten... want Go Ahead weerhield Vorendam van de titel... door die ploeg in de laatste reguliere wedstrijd te verslaan. Angelo Terwiel uh, kijkt vooruit op die wedstrijd van morgen... met Go Ahead-speler en talent van het jaar, Quincy Promes. Nou, uh, Quincy, zeg het maar. Gaat het gebeuren of niet dit keer? Uh, of het gaat gebeuren zien we morgen, maar uh, ik ben er klaar voor... en mijn team ook, en we weten wat ons te wachten staat. En uh, Het is aan ons de zaak om... Uh, om te laten zien dat we in de eredivisie thuis horen. Jullie weten wat je te wachten staat. Want jullie weten ook hoe het is om spannende wedstrijden te spelen tegen Volendam, hè? Ja, uh, we weten wat dat is, ja. En elke jongen droomt hiervan. Ik bedoel, uh, niemand had ooit verwacht dat we ja, in de finale zouden staan van de playoffs. offs uh, nu... Als ja, nummer 6 van de Jupiler League. Als nummer 6 van de Jupiler League. En uh, nu staan we er. En uh, iedereen geniet ervan. Uh, we zijn ontspannen. En uh, we hebben er gewoon heel veel zin in. Waarom verdient... Go Ahead Eagles het om na 17 jaar weer terug te keren in de Eredivisie? Ja, Go Ahead Eagles, uh, ik vind qua club en aanhang verdienen hun gewoon alleen omdat al uh, gewoon in de Eredivisie. En je ziet ook dat wij gewoon een heel goed team hebben en uh, ja, mogen de beste winnen. Je kan ook zeggen, als je het negatief wil benaderen, ja jullie zijn maar 60 geworden in de Jupiler League, dus wat heeft Go Ahead te zoeken in de Eredivisie? Ja klopt, maar als je de wedstrijden hebt gekeken dan zie je dat wij heel veel punten echt ...onverdiend hebben verloren. En uh, dat heeft nooit aan ons spel gelegen... ...maar meer pure pech en onvolwassenheid. En als je ziet hoe, de, ons, hoe ons team is gegroeid... ...ook in de playoffs... ...dat we gewoon uh, VVV uit de Eredivisie uh, hebben gespeeld... ...en ook tegen Dot gewoon heel goed hebben gespeeld... ...dan zie je wel dat we gewoon... Een, eredivisiewaardige ploeg hebben. Dat kon je zien tegen VVV. Dus. Uh, aan, en je merkt ook aan de Jupiler League... dat aan de stand, dat daar uh, ja, moet je niet zoveel waarde aan hechten. Uh, als je de wedstrijden hebt gezien... dan weet je wel dat wij gewoon uh, eredivisieniveau aankunnen. Vallendam heeft nog een flink appeltje met jullie te schillen. Ja, klopt. Uh, dat zit, dat zit niet lekker bij hun, dat weten we. Uh, we hebben het uh, kampioenschap van hun verpest. Maar uh, aan de andere kant, ik denk dat dit een wedstrijd op zich is. Uh, dit is gewoon een finale. Hun komen anders, wij komen anders. Twee finales, hè? Twee finales, ja, tuurlijk. En uh, met een heel lekker toetje aan het einde. En het is aan ons de zaak dat we de overwinning naar ons toe trekken. Ja. Omschrijf wat het toetje is. Dat is een hele, mooie, een hele mooie stap voor de club en uh, wat ik al zei voor de supporters, voor iedereen die met Goat Eagles te maken heeft, uh, promoveren naar de Eredivisie. En dat is denk ik een hele mooie en hele goede stap die je kan zetten als, als, als club zijnde. Deze club speelde voor het laatst in de Eredivisie 17 jaar geleden. In 96 degradeerde ze. Hoe oud was jij toen? 96 was ik uh, vier jaar. <laughs> ja. Kun je nagaan? Kun je nagaan. Kun je nagaan. Quincy Promes was dat over de wedstrijd van uh, Go Ahead Eagles. Uh, morgen tegen FC Volendam om een plekje in de eredivisie. We gaan eens even naar de coach luisteren van uh, Go Ahead Eagles. Erik ten Hag. Hij vindt dat zijn ploeg thuis hoort in de eredivisie. Angelo sprak ook met hem. Wat gebeurt hier allemaal? Wat proef je? Ja, wat je proeft? David is uh, voetbalgek. En uh, ik denk dat dat sowieso latent in deze stad aanwezig is. Het is alleen heel lang geleden dat uh, deze club in de eredivisie heeft gespeeld. En uh, ja, ze proeven het op dit moment. En uh, ja, het begint echt te leven. Iedereen wilde in 2010 al dat het ging gebeuren. Toen gebeurde het net niet. Het is 17 jaar geleden inderdaad. Dus waarom in jouw ogen zou Go Ahead Eagles uh, de stap verdienen? Nou, verd verdienen, je moet het zelf afdwingen. En dat is uh, vaak door goed beleid te voeren... En uiteindelijk zie je dat terug in de kwaliteit op het veld. Nou, op dit moment uh, zitten we in de positie dat we het kunnen realiseren. En uh, we zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te maken. De tegenstander, Volendam, heeft nog een appeltje met jullie te schillen. Hè? Ja, ongetwijfeld. En, uh, maar wij ook met hun. Uh, dus uh, wij zullen er vol voor gaan. Wij, uh, wij weten dat wij een geterg Volendam krijgen. En dat is denk ik logisch in de finale. En, maar dat zijn wij ook. Wij zijn ambitieus en we zijn gemotiveerd om uh, volle te verslaan. Wat betekent het voor jou persoonlijk? Want je bent assistent geweest bij Twente, bij PSV. En ja, dan sta je ineens ja, als hoofdtrainer voor de groep. Dat moet een extra dimensie geven voor jou. Nou, ik voelde me altijd betrokken bij de teams waarbij je uh, bij bent. En dan voel je je verantwoordelijk voor het resultaat. En nu als hoofdtrainer uh, voel je dat natuurlijk nog extra. Dat is uh, denk ik logisch, maar uh, ik ben inmiddels wel gewend na één jaar. Volendam, het wordt een tweeluik. Uh, ja, Volendam, uh, jullie hebben ze de nek omgedraaid uh, in die laatste wedstrijd. Dan zou je kunnen zeggen... Go at Eagles is in principe de bovenliggende partij. Ongetwijfeld zal morgen ander Volendam komen. Ik denk zeker qua mentaliteit. Nou, wij zullen daarop uh, inspelen en uh, wij zullen ons eigen spel spelen. Wij zullen, uh, zoals ik vaak zeg, ageren. Dat wil zeggen, wij willen bepalen. Maar ik weet, dat wil Volendam ook. Dus ik denk dat we een open wedstrijd krijgen... En uh, ik denk een fantastische finale. Twee stuks, hè? Twee stuks. En uh, ik denk dat de toeschouwers uh, de grote winnaar worden. Erik ten Hag van Gohead Eagles. Tot slot van deze uitzending nog een, uh, een paar korte uh, berichten ter overdenking. Um, Duits HSV heeft technisch directeur Frank Arnezen per direct ontslagen. Hij stond voor uh, 2 miljoen op de rekening. Want de loonlijst moet ik zeggen, hij zou te dure aankopen hebben gedaan... en te weinig hebben geïnvesteerd in de jeugdopleiding. En de Turkse beker is gewonnen door Fenerbahçe, de club van uh, Dirk Kuijts. 1-0 werd er gewonnen van Trabzonspoor. En de politie heeft vandaag de zwarte Fiat Panda, die volleybalster Ingrid Visser... en haar partner, partner Lodewijk Severijn hadden gehuurd in de Spaanse Murcia teruggevonden. Record internationals Visser en Severijn worden sinds vorige week vermist. De wagen was keurig afgesloten en op een goede manier geparkeerd in Murcia. Uh, hij is aangetroffen door een speciale eenheid die uh, naar de verdwijning is ingesteld. De familie van Visser, die als volleybalster actief was in Moorsia... heeft alle Spanjaarden opgeroepen om te helpen. Dus een website en een Twitter-account opgezet... waarop alle informatie zal worden gedeeld en mensen informatie kwijt kunnen. Goed, dat was deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een. En zometeen met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Goedenavond.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 Dat is win-win. Dit is Radio 1.